Michel Koenen met het NOS-journaal. Nijmegen verbiedt per direct landbouwvoertuigen bij demonstraties. Eerder waren er al verboden afgekondigd in de noordelijke provincies en Zwolle en omgeving. De afgelopen dagen hebben boeren op trekkers drie keer onaangekondigd geprotesteerd in Nijmegen. Burgemeester Bruls benadrukt dat boeren zonder trekkers gewoon mogen demonstreren. In Friesland, Groningen en Drenthe beslissen vandaag of het verbod daar langer blijft gelden. President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Hij deed dat bij een bezoek aan een militair ziekenhuis in Washington... waar gewonde militairen coronapatiënten verzorgen. Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek... maar dat was achter gesloten deuren. En Trump zou liever geen kapje dragen omdat het hem zwak zou doen lijken. En de VS zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De boer die eergisteren werd aangehouden nadat een agent zijn pistool had getrokken is weer vrij. De man uit het Gelderse Mariënvelde moet zich op een later moment melden. Hij werd aangehouden in Blijswijk. De motoragent zou een groep boeren met trekkers de opdracht hebben gegeven om uit te stappen. De boer van 39 zou hebben geweigerd en met zijn trekker zijn afgereden op de motoragent die daarop zijn wapen trok. En medewerkers van de zeehondenopvang in Katwijk hebben gisterochtend een Maserati gevonden op het strand. De auto zat vast in het zand. De Italiaanse auto was gehuurd door toeristen die het een goed idee vonden om over het strand te rijden. De Maserati is weggesleept. De kosten zijn voor de toeristen. Die moesten ter plekke een onbekend bedrag betalen. Het weer nog, vannacht opklaringen, en lokaal kans op mist. Het wordt fris met temperaturen tussen de 6 en de 9 graden. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 20. En ook maandag droog, dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort Een zom. zomerhit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 Okay. Yeah. Every hair brought fair Every autumn night Every city lights I've been leaving my home Every week in a row Since I follow the moon And I rave the night I repeat to myself I repeat to my crowd Everywhere I go Everywhere I play Every time you I Always make my day Get down, get down, get down